Het College voor Zorgverzekeringen zegt dat Nederlandse ziekenhuizen... onnodig veel dure operatierobots hebben aangeschaft. Sinds dit jaar zijn er er 16, terwijl er volgens het CVZ maar vier nodig zijn. Jaarlijks komen er naar schatting ruim 1200 mannen in aanmerking... voor een plostaatoperatie met een robot. Verdachten die zijn vrijgesproken van een ernstig misdrijf... kunnen voortaan voor hetzelfde misdrijf opnieuw voor de rechter worden gedacht. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een wetsvoorstel daarover...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 Het pop- en jazzorkest maakt nu nog deel uit van het muziekcentrum van de omroep. In het oorspronkelijke plan zou de overheidssubsidie binnen een jaar worden afgebouwd. De bezuinigingen maken deel uit van het kabinetsplan om 200 miljoen euro te korten op de mediabegroting. Het weer aan het eind van de avond en vannacht vanuit het zuidwesten regen. Veel wind langs de kust wordt het stormachtig. In het hele land kans op windstoten. Morgenochtend ook onstuimig, daarna rustiger. Het wordt morgen 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Vanavond, of nu eigenlijk, is het sportgala waarbij de sportvrouw en de sportman van het jaar worden gekozen. Erben die is erbij voor ons en die doet verslag. En dan de Britse premier Cameron, die moet zich vandaag verantwoorden voor het lagerhuis in Londen. Want is zijn veto tijdens de Europese top nou goed voor Engeland of juist niet? En Kamervoorzitter Gerry Verbeet, die vindt dat het debat helderder en aantrekkelijker moet. En daar is ze heel erg streng in. Ja, nee voorzitter, het bevalt me helemaal niet dat ik, terwijl ik een antwoord ben gegeven, geven dat u botweg uh, de microfoon uitdraait. Maar goed, ik kan er uh, niks aan doen. Maar ik was antwoord aan te geven op een nette manier, voordat de voorzitter daar doorheen kwam, om de antwoord te geven Dat accepteer ik niet. U moet nou, niet zeggen dat ik er doorheen kom. Ik probeer het een vraag. beetje te leiden Schijf en daar gaat u ook aan meewerken. Ja. U ja. vervolgt uw betoog. Ja. Ja. Nou, daar geef ik geen antwoord. <laughs> ja. <laughs> Tegen kwart voor tien, dan is ze hier. Gerdie Verbeet. Today's Topics. Maar eerst Today's Topics met Luc. Ja, en eh, we beginnen met nummer 5. Ja, nee, nou, dus dan hebben nou we de... die AOV gaat naar Romeo 79. Denk. Maar de mis ik er nog een, dat is die 53, of niet? Ja, je hoort het, duidelijk, het geluid van een commandocentrum... in een militaire kazerne of tijdens een missie. Nee, dit is geen commandocentrum in een militaire kazerne... of tijdens een missie. Oh. Want? Want? Dit is het verhuiscommandocentrum voor het ziekenhuis. Oh, Oeh, zeg dat dan joh? Vandaag werden de laatste 60 patiënten van het Radboud ziekenhuis... naar het nieuwe R-gebouw verhuisd. Vanuit dit commandocentrum wordt de hele verhuizing aangestuurd. Maar liefst 120 militairen zorgen ervoor dat alle patiënten... veilig naar het nieuwe gebouw worden gebracht. Ja, en dat is een bijzonder gezicht, al die militairen in dat ziekenhuis. Maar toch werden de soldaten met open armen ontvangen. Echt ontzettend leuk. We komen als het ware hier in een warm bad terecht. De mensen worden al marrend tot de afdeling en worden gelijk opgenomen. Ja, geen genade, gelijk aan het infuus. verpleging vindt het heel bijzonder. Je ziet ze ook op de afdeling gezamenlijk werken. Men start gezamenlijk op en men gaat ook gezamenlijk naar huis toe. Ja, dus dat zal wel druk worden op de kraamafdeling over negen maanden. Ja. Sorry. We gaan naar nummer vier. Oh ja, dit ja. Een of andere journalisten heb ik nooit zo gehoord, die gast. Die heeft dus een, echt een lullig prijsje gewonnen. Brenno de Winter is door Villa Media uitgeroepen tot journalist van het jaar. Ach, whatever. Ja, dankjewel. Ja, super. Ja. Um, wat ging er door je heen toen je dat hoorde? Ja, Jurgen won de prijs voor beste interviewer. Verbazing. Oh, toch wel. Van, van wat doe je nou? Zoiets meer. En ik, ik had hem niet zien aankomen. Ja, ik wel trouwens, maar goed, ik kreeg hem nog niet. Hè? Want het lullen, in tweeën knippen en plakken van andermans gesprekjes, dat wordt dus niet gewaardeerd. Hè? En dat terwijl het echt een kunst is. En dat vindt zelfs Brenno de Winter. Dat, eh, dat, dat wel. Ja. ja, precies. Kijk hier. Goed, doet er verder niet toe. Ik hoef die prijs helemaal niet te winnen. Ik gun hem gewoon aan die Brenno met zijn ICT journalistiek. Um, ik vond de overchipkaart wel heel belangrijk. Omdat daarmee opeens alles wat aan de camera was beloofd. Um, als, als niet waar te boek stond. En ik vond ook wel de onthullingen rond uh, de, uh, de gemeentelijke beveiliging. die het toch wel fors liet afweten. Uh, die vond ik wel belangrijk nou. en dat waren een hele reeks scoops, natuurlijk, op rij. Scoops, smoeps. Het gaat er echt allemaal ook niet meer om die scoops. Het gaat erom iets moois te kunnen maken van reportages die door anderen uh, zijn. Dankjewel. Brenno de Winter is dat. Door Villa Media dus uitgeroepen tot journalist van het jaar. Ja, yeah, whatever. A good place. Goed, door met het belangrijk nieuws dan. Het nieuws dat over ons gaat, wij mannetjes en vrouwtjes van de media. Dat is natuurlijk mega belangrijk. En daarom ook groot in het nieuws dat omroepdebat. De minister heeft tot nu toe niet al te veel te vrezen. Na een conflict in de coalitie een paar weken geleden... hebben de betrokken partijen afgesproken... dat de plannen van Van Bijsteveld in grote lijnen door kunnen gaan. Wat de rest is een principiële discussie. Ach, godverdamme, principes, principe is boring nummer 2. Uh, gekke bui vandaag. Goed, het is een protestactie van vrachtwagenchauffeurs. Die reden vanmorgen tussen de 11 en 12, maar 60 kilometer per uur. En de actie richtte zich tegen de inzet van goedkope en slecht gekwalificeerde Oost-Europese chauffeurs in dat wegtransport. Nou, dat is kennelijk een doorn in het oog van de vrachtwagenchauffeurs. Dus je begrijpt dat de actie een enorm succes was. Hm, mijn kootje doet het niet. Oh, dat ook vreemd. Maar goed, ik ga, ik ga wel even verder. Dan... Oh, ik heb er maar geen kootje meer hoor ik nu. Zal ik gewoon verder lezen, mijn. Ja, <laughs> je zit ook te kijken, wat is hier aan de hand? Nou, vreemd iets. Goed, er was dus in ieder geval een, uh, uh, uh, een actie tussen, de, el, tussen 11 en 12 uur. En toen reden ze maar 60 kilometer per uur. Uh, op de A10 schijnt er rond kwart over elf een vrachtwagen langzamer te hebben gereden. En ook op de A50 ontdekte men rond 10 over half 12 een langzaam rijdende vrachtwagen. Maar het kan ook zijn dat de vrachtchauffeur even een broodje kaas aan het pakken was. Uh, we hebben geen koosje meer, dus gaan we verder met nummer 1. Dat is Ajax. Nou, de vraag was natuurlijk, hoe ver hebben we het zo kunnen lopen? <lacht> <laughs> Ik zit even kijken welke koos we nu zijn. Hoe ver hebben we het zo ja, eh. kunnen lopen? Gelukkig, hoe ver hebben we het zo kunnen lopen? Een vraag die nog steeds niet is beantwoord trouwens. Toch werd er vandaag wel weer een hoofdstuk toegevoegd aan de Ajax-soop. HLM vanmorgen. Uitspraak in het kort geding van Johan Cruijff tegen Ajax. Ja. En bij de aankomst van Cruijff was één ding al snel duidelijk. Als Cruijff er niet was, liep de volledige Nederlandse media rond met bulten op het hoofd... en kapotgevallen gevallen camera's. Pas op, pas op. Kijk, volgens mij krijg je nu alleen te horen. Maar nogmaals, ik weet het niet, hè? Pas op. Ja, dit was een... Uh... Een beetje, zeg maar, hol die er genomen moest worden. Pas op, we gaan weer voetballen. Pas op, het stootje komt. Je ja, moet een uitslag afwachten. Pas op, pas op. Ja, pas op. Nadat iedereen naar binnen was gestruikeld, kwam er dan ook een uitspraak. De rechter bepaalde dat de benoeming van Van Gaal voorlopig wordt opgeschort. Een overwinning voor Cruijff. Dus voor het kamp Cruijff verandert er niet zo heel veel. Nee, ik, ik, ik blijf gewoon mijn werk doen. En werk doen betekent voor mij gewoon spelers beter maken. Want daar gaat het allemaal om. En wij gaan straks gewoon heerlijke training geven. Echt gewoon vanmiddag het veld weer oppakken aan en zo? Ja, natuurlijk. We moeten spelers beter maken. We moeten Ajax weer terugbrengen waar het hoort. Ja, en dat is bij de laatste 24 van Europa... qua willen van de beker en een top-5-notering in de competitie. Dat <lacht> is nog een hele lange weg te gaan. Tot zover de Today's Topics van vandaag. Ik hoop dat mensen niet dit nu gaan verknippen, zeg maar, wat net misging. Zou ik zo, dat vind ik echt zo lullig altijd. Dus blijf er gewoon vanaf. En dan is er morgen weer een nieuwe Today's Topics. Luc, je dankjewel. Tot dan. Ja, present, pardon, presentatoren opgelet, Want als je over de schreef gaat, dan moet je vanaf nu je eigen boete maar betalen. Tenminste, dat vindt het CDA. Dus als je bijvoorbeeld aan de noodrem, noodrem trekt op televisie, dan komt de boete op je eigen stoep te liggen. Ik trek eerst aan de noodrem. Dan sla ik hier het glas in van de noodknop deurbediening. druk ik die knop en dan spring ik eruit. Ja, dat was natuurlijk een heel erg bekend voorbeeld van onze eigen Nicolette. En die actie die zorgde toen de tijd nogal voor wat ophef. Maar presentatoren in het verleden waren ook niet altijd even braaf. Iedere avond duiken we in BNN Today de geschiedenisboeken in. Vandaag kijken we welke presentator uit het verleden het heel erg bond maakte. En dat doe ik met presentator Han Pekel, Het Geheugen van Hilversum. Han, goedenavond. Goedenavond. Ja, wie was die presentator die in het verleden een keer over de schrijf ging? Nou, er zijn er vele geweest, ik van jullie één kiezen. Ik ga terug naar december 1940, de KRO... Besluit rond de klok van 12 uur op de wat bezalvende manier die in die tijd gewoon was, de uitzending. En de omroeper van dienst, die daar eenzaam in zijn cel aan de Emmerstraat zit, is Alex van Wijnenburg. Later wereldberoemd geworden in Nederland in de jaren 40 en 50 en 60. Als de man van het zieke bezoek. De zonnebloem, oude zon zei. Oudere luisteraars weten zich nog wel dat herinneren. Een man die ook legendarisch was vanwege zijn. In de wat katholieke manier van spreken. Ja. Deze man. Even die zalvende stem. En dan nemen we weer afscheid, vrienden, zonder afscheid te nemen. Zeggen Houd de zon zij. Zeggen goede zondag. Zeggen vier nog een goed feest vandaag. En tot dinsdag vier uur. Ja, mooi. Mooi, ja, een mooi voorbeeld. Stem die door de tijd in die tijd zeer gewaardeerd werd. Nou die man zei met zalvende woorden. De dansluisteraars gaat de KRO, de katholieke radio omroep, haar uitzending ontstaken. En wij wensen alle luisteraars een goede wacht, een behouden nacht en een goede waard. <lacht> en toen dacht hij nou, nu is de microfoon uit. En toen zei hij, uit de grond van zijn hart het burbde een beetje naar boven. Hij zei, zo, klootzakken. Ik hoop dat jullie nu allemaal de colleren krijgen. En heel Nederland in 1940 december zat verstijfd aan het toestel. Want dit soort woorden waren volstrekt verboden in een openbaar gesprek. Dat zei je misschien in de familie ging, maar dan kreeg je ook op je kop. Maar dat je dat op de radio zei. De man werd de volgende dag door de geestelijke, die toen de leiding had van de KRO, op staande voet ontslagen. Zat drie dagen thuis en werd op vrijdag weer liefdevol aangenomen. Want zo waren ze wel bij de katholiek. In heel ja, zo zijn die katholieken wel, hè? Dat ja. is allemaal niet zo'n probleem. Ja, goed verhaal. Ja, dat was en het was, dat was echt een hele grote rail, hè? Dat kon echt niet in die tijd, nee, dat was echt ondenkbaar. Bedoel, als je nou weet dat uh, snip en snap. Uh, ooit zich hebben versproken en het woord neuken in de jaren 50. En dat bedoel, heeft iedereen zijn mond houden Maar een andere presentator, Wim Iwo, bij de VARA, mm. is bijna ontslagen... omdat hij weigerde in het script van Annie M. G. Smit het woord kontzak te schappen. Want ja, dat paste uh, niet in het taalgebruik uit de jaren 50. Koolzak, een heel fatsoenlijk woord. Stond ja, in wat is daar nou mis mee? Nogal, ja. Maar dat mocht niet gebruikt worden. En ja, zo zijn er natuurlijk heel wat presentatoren die wel eens een keer over de scheef gegaan zijn. Maar of ze ooit boetes hebben, hoe, hebben mogen betalen of moeten betalen, ja, dat is toch echt nieuw. Heb jij, ben jij, wel, eens, uh, heb jij wel eens iets verkeerds gezegd, Han? Ongetwijfeld. Ja. Ik heb uh, ooit eens een keer op televisie een klik van uh, de reclame was bij het uh, programma Wordt Vervolgd. En toen heb ik geroepen, zonder dat er nou een reden voor was... voor alleen uh, voor beschuit kom ik eruit. Dat was een opname van tijdens een theatervoorstelling... en dat is per ongeluk uitgezonden. En daar heb ik toen als presentator, maar ik was ook vrije producent... geloof ik in eerste instantie een boete van 30.000 gulden voor gekregen. Mijn bedrijfje. Ja. Maar gelukkig is dat, dat een half jaar later... Uh, toch weer teruggedraaid en is die boete uh, in niks geëindigd. Maar nee, ik heb dat ook wel eens meegemaakt. Want ongeoorloofde reclame natuurlijk. Dat het was, er... was inderdaad ongeoorloofd, nee. maar het was niet ongeoorloofd bedoeld. Er zat geen opzet bij nee. en dat kon ik ook aantonen. Het geheugen van Hilversum Handpekel, dankjewel. Graag gedaan. Doeg. Dag luisteraars. Radio 1, het sportgala, dat is in volle gang. En uh, daar wordt uh, zometeen een sportvrouw en een sportman van het jaar gekozen. Erben Wennemars is erbij en die doet zometeen een verslag. Maar eerst het kotje, Somebody That I Used To You said you felt so happy you could die I Told myself that you were right for me Somebody that I used to know. Normaal gesproken, op maandag zit Erben Wennemars hier. Maar hij is er niet. Hij is iets veel leukers aan het doen. Hij is uh, bij het Sportgala in Den Haag. Erben, goedenavond. Goedenavond. Aller, aller, aller allerbelangrijkste leuk, vraag. Hè? Wat heeft Dione aan? Ja, dat is toch wel een klein beetje gemeen hoor, Willemijn. <laughs> nou, maar het, het was wel wat, hè? Afgelopen, afgelopen zaterdag bij Paul Leeuw. Leeuwen. Er ja, was voor mij echt een enorme ja. hoos over de, over de décolleté van, van, uh, van Dion. Maar ik nou, heb haar net en zag gezien, het er nou goed uit, uit of niet? Echt, ze zag er echt van fantastisch ja, uit, dat echt wel, een zo. prachtige jurk aan ja. en daar stond echt een, echt een prachtige vrouw die, uh, ja, dat was heel, was, ze ziet er gewoon geweldig uit, dus uh, daar, daar ligt het vanavond in ieder geval niet aan. Nee, en ze heeft vandaag wel een iets, ik heb het al gezien, een iets beschaafdere jurk aan, hè? ook wel met meteen, ja. nou, maar is... ietsje minder. Inderdaad, inderdaad, ze kan het prima hebben zo. <laughs> ik vind het helemaal goed. Ja. Wat heb jij aan, Herman? Nou, kijk, voor de, voor de mannen is het natuurlijk veel makkelijker. Hè? Wij trekken gewoon weer een smoking aan. Dus ik heb gewoon mijn keurige lakschoentjes aan, mijn smokingje aan... en uh, mijn vlinderstrikje voor en, uh, en we kunnen weer gaan. Heel goed, Erwin. Is het, is het een beetje leuk daar? Is het gezellig? Het is wel gezellig, ja, het is toch een beetje ongewendig. Hè? Want die sporters zijn het gewoon niet gewend om in zo'n zo zo zo zo zo zo jurk of in, een, of, of in de smoking rond te lopen. Dus het is wel grappig te zeggen. Het is echt een beetje een verkleed partij. Eén keer per jaar komen al die sporters bij, bij, bij elkaar. En dat, uh, ik vind het leuk. En er zijn al een paar prijzen uitgereikt, hè? Ja, er zijn zeker al een aantal prijzen uitgereikt. Van de gehandicapte is die is gaan naar uh, Cherry Smitter. Dat is een, een, een rolstoel uh, uh, rolstoeltennisser. Die heeft ongelooflijk veel prijs gewonnen. Dat is wel leuk een keertje iemand anders dan, dan, dan, dan, dan Esther uh, Vergeer. Brian Fairley is coach van het jaar geworden van het Hongbol-team. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook wel fantastisch. En dat is ook een prachtig verhaal. Hè? Wij hebben natuurlijk ook nog aandacht aan, aan, aan besteed in ons programma. Ja. Um, en dan de, de prijzen. Edwin van der Sar, nou, dat, dat is toch wel mooi. Als ik eens zeg, Edwin van der Sar, Urvenprijs, ja dat past en dat, is, dat voelt gewoon helemaal goed. En ik vond het ook hartstikke leuk. Edwin van der Sar kan alleen wel beter voetballen en beter keeper dan praten. Want zijn speech was wel heel, heel, heel, heel erg kort. En, maar de sportvrouw van het jaar is ook al, al, al, al weggegeven. En die is gegaan naar Ranomi Kromo Jojo. Heb ik het goed, goed, goed uitgesproken, Willemijn? De zwemster, ja, volgens mij wel. En terecht vind jij... Ja ik, vind het, ja, ik vind het wel terecht, ja. Maar de grootste prijs moet natuurlijk nog, hè. Kijk, het zijn allemaal, allemaal mooie prijzen en iedereen heeft er... Uh, ja, het zijn mooie winnaars, maar de grootste prijs moet eigenlijk nog komen. En dat is eigenlijk de sportman van het jaar. En dat... Uh, uh, ja, zelf vind ik dat uh, wel, wel, wel, wel heel erg speciaal. Dus uh, uh, het, gaat het Epke Zonland worden? Gaat het Bas verwijlen worden? Of gaat het Bob de Jong worden? Ik vroeg me eigenlijk voorafgaand aan de gala, heb ik een aantal mensen, mensen, mensen gevraagd naar hun mening. En uh, als het goed is, horen jullie het eerste. En het eerste is Ruben Haukes. Epke natuurlijk. Waarom gaat Epke Zonderland sportman van Nederland worden? Ik vind dat hij in een ontzettend zware sport, in zware discipline, geweldige resultaten boekt. En uh, los van dat ik het hem ontzettend gun, denk ik ook dat hij dat verdient. Maar hij is al een keer sportman van Nederland geweest. Ja, maar dat zegt niet dat je er niet nog een keer kan worden. Wat vind je dan van Bob de Jong? Twaalf jaar lang internationaal op podium. En hij wordt nu eindelijk eens een keer twee keer, twee keer wereldkampioen zonder dat zijn kamer in de buurt is. Ik waardeer alle prestaties van alle sporters, maar ik, ik denk dat de Epke het gaat worden. Ellen van Lange, jij bent er al een poosje uit, dus jij kunt objectief naar die sportverkiezing kijken. Wie gaat hier sportman van het jaar worden? Ze zijn allemaal zo goed, ja, hè? En dat hoor ik altijd. Iedereen is goed, maar Epke. ik wil graag weten, Epke, en waarom? Ja, hij is gewoon goed. Hij is gewoon goed. Ja. Maar Bob de Jong, hè? Hey, ja, jaar lang. Ook, ja, ook. Ja, ook. Ja, ja, Zie, dat is het lastige. We komen er niet uit. We gaan nee. gewoon stemmen. Ja, precies. Ja, we staan hier met Mark Huizinga en Greg Dok. Wie gaat er sportman van Nederland worden, Mark? Dan zet ik in op Bas. Bas, en waarom? Uh... Hij is tweede geworden, hij heeft niet eens gewonnen. Ja, dat is zo, dat is zo. Maar, wel... Die jong, 12 jaar lang op podium. Ja, we hebben natuurlijk al, al, al, al 50 jaar lang kampioen uit het schaatsen. En uit het scherm is er ineens een nieuw fris gezicht. Ja. Dat doet misschien wel weer wat, wat met de zaal. Hè? Dus... dus jij zegt Bas van Ik denk Bas van Weijlen. Okay. Hé, hey Gregory, Gregory is de dok. Jij hebt natuurlijk alle tijden, je hebt alle kranten gelezen. Want je hoeft niet meer te sporten de laatste tijd. Hè? Je zet er even je scorching uit. Jij hebt gekeken, je hebt, je hebt geanalyseerd. Jij weet wie de sportman van Nederland gaat worden. Ik zet in op Bas van Weijlen. Want wat Bas heeft gepresteerd, tweede op het WK, tweede op het EK. Dat is echt buitengewoon goed. Maar als ik dan zeg, tweede is geen kampioen. Kom, dit is de kampioenen. Nee, maar kijk, je moet het natuurlijk ook per sport bekijken. Wat Bas heeft waarvan waar hij waar, waar vandaan kwam, ja. is fantastisch. Maar ik heb net al getwitterd. Wie er ook wint, het zijn allemaal kanjes. Dus of het nou Epke Zonderland is, of, of het nou Bob de Jong is... of dat het nou Bas van Weil is, het zijn allemaal kanjes. Je krijgt hem er niet door, hè, Erben, Bob? Nee, ik, krijg, ik, krijg, ik heb een heleboel mensen gevraagd... en ik dacht namelijk, appeltje eitje, dat uh, wordt gewoon uh, Bob de Jong. Maar... Ik heb er een heel zwaar hoofd in. Ik denk niet dat, dat, dat Bob het, het geworden Ik vond eigenlijk wel, want hij is natuurlijk uh, 12 jaar lang internationaal podium. En dus eigenlijk hij is hij een beetje een anti Maar als je maar lang genoeg anti-held bent. dan word je op een <totstuk> gegeven moment gewoon een enorme superhero, denk ik. Dus ik, ik dacht eigenlijk. Nou, nu gaat het gebeuren met uh, Bob de Jong. Maar we weten het uh, nog steeds niet. En wie, en wie denk je dan daarna? Epke, op, uh, Epke of Bas? Nah, ik denk Bas van Weijlen. Bas van schermer. Uh, Epke is het is toch een beetje. Het is ook een. Uh, uh, ik vind ook sportman van het jaar. Het is deels ook een populariteitsprijs. Dat is, dat is misschien wel fout. Maar het is, dat vind ik eigenlijk ook wel weer goed. Maar je moet eigenlijk kijken naar wie is de sportpersoonlijkheid van het jaar. En dat zou een hele mooie prijs zijn. En dan is het ook, dan heb je ook al die discussie niet meer over wie er moet stemmen. Uh, dan, dan geeft het ook echt uh, klasse aan. Dus ik denk, ik wil graag de sportpersoonlijkheid van, van het jaar weten. En dan denk ik dat op dit moment, uh, daar misschien toch wel Bas Verweiler er met de prijs van doorgaat. Jij was het in 2003, hè? Als ik het goed heb. Ja, ja. ja, ja. ja. ja. Was, was dat bijzonder? Ja, tuurlijk was het bijzonder. Ik vond het ongelooflijk bijzonder. Ja. Ik, vond, ik was er zo ongelooflijk trots op. Ook omdat de sporters eigenlijk gekozen. Dus de sporters die, die dag in dag uit weten wat prestatie waard is. Ze weten hoeveel, hoeveel ze, hoeveel ze ervoor voor moeten trainen. Nou, als je dan gekozen wordt door je collega's, ja, dan, is dat, dan vind ik dat gewoon geweldig. En natuurlijk heb je, kijk wat is natuurlijk ook maar het, is een, het, is een, het is een prijs na een prijs. De echte prijs heb je natuurlijk al gewonnen. De echte prijs heb je gewonnen. Daar op het toernooi waar je of wereldkampioen geworden bent, of tweede, of wat van prijs ook. daar heb je een medaille voor gekregen. Die prijs die heb je. En dit is gewoon het toetje. Ja, het, het extraatje. Maar dit is meer een, een, een, een, een mooi moment om nog een keertje extra gewoon ja. te laat, laat, laat, laten zien... wat voor een geweldig jaar geweest is. Maar de echte prijs heb je al gewonnen. Dit is gewoon extra. En ik hou wel van een beetje. Ik hou wel van mooie kleren. Ik hou wel van eventjes stilstaan. Even in een, in een andere setting. Ja, ik hou <laughs> wel van, van dit soort feestjes. Met je schoenen. ja. Erben, zodra er meer bekend is, um, dan uh, gaan, komen we even bij je terug. En uh, sowieso onze collega's van langs de Lijn die, uh, gaan het uh, daar ook over hebben. dankjewel Erben. Tot straks. Zaterdag. Radio 1, PNN Today. Ja, mevrouw Verbeet, Gerlie Verbeet, hier in de studio. Uh, Zometeen uitgebreid gesprek. Sport u een beetje eigenlijk? Nou, iets te weinig. Ik zwem en ik, ik wandel en ik fiets. Nou, hallo. Nou, maar, Noem niet, het maar niet, weinig. Jawel, maar fietsen doe ik natuurlijk gewoon voor boodschappen, weet je. Ja, ja. En wandelen zo met nieuwjaar op 1 januari. Ja, maar in, één keer. Keer. <laughs> Meer dan de briefposten. Ja? ja? Dat toch wel? <laughs> <Okay>. <laughs> Heeft u net, bent u met de trap hier gekomen of met de lift? Ze had me niet verteld dat er een trap zat, dus ik ben hem te list gekomen. <laughs> ja, ja goed, goed expert. Ze ga gehouden. <laughs> goed, Gerdy Verbeet, zo meteen uh, praten we uitgebreid met u over uh, al uw plannen en ideetjes uh, met de Tweede Kamer. Exit Holland. Maar eerst, Exit Holland. Natuurlijk altijd mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond uh, gaan we naar Denemarken, waar de traditionele kerstlunches nog wel eens uit de hand kunnen lopen. Hinke Stallen, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Ja, klinkt goed. Kerstlunches die uit de hand lopen. Wat, uh, wat gebeurt er dan zo ja, uh, nou ja, in de aanloop van Kerst hebben de Denen als een hele belangrijke traditie, is namelijk het julevrokost, oftewel de Kerstlunch. En de meeste denen hebben iedere maand wel een stuk of zes, vijf of zes kerstlunches. Dus met het werk, de studie, vrienden, sportclub of elk ander verband dat ze maar hebben. En vooral die kerstlunches met het werk zijn berucht omdat ze wel eens uit de hand willen lopen. Dus de alcohol vloeit uiteraard rijkelijk. En dit wil wel eens eindigen, genante acties, flirten met collega's. En zelfs de geruchten over dronken uitstapjes naar de kopieerkamer met andere collega's. En ik heb zelfs gehoord dat de uitspraak vreemdgaan tijdens jullie frokost is eigenlijk geen vreemdgaan. Oh, yeah. It. Er gebeurt, er gebeurt van alles Een beetje wat wij met carnaval hebben, zeg maar. Um, ja, nou ik denk dat je het daar wel mee kan vergelijken. Um, ja. Het is alleen dan natuurlijk uh, ietsjes eerder. En bovendien, wat ook wel interessant is... is dat er het uh, aantal aanklachten van uh, seksueel, uh, seksuele intimidatie... neemt altijd enorm toe uh, na de, na de julifro kosten. Omdat er natuurlijk al wat managers zijn... die zich dan uh, aangetrokken voelen tot uh, jonge stagiaires. Dus, uh, ja, ja. Interessant. En, en jij zegt, uh, van dat hoor ik... Dan dan heb ik van horen zeggen en zo, maar ik neem aan dat jij doet er ook vrolijk aan mee. Uh, ik heb, uh, nou mijn julifocus van het werk is uh, aanstaande vrijdag. Ja. Uh, ik heb er zelf uh, afgelopen, ik heb zelf twee weken geleden heb ik ook eentje gehad. Uh, daar waren ook wat uh, oudere mensen aanwezig, dus dat was uh, uh, niet, zo, niet zo spannend in die zin. Maar wat wel interessant is, is dat mensen dus ook ontzettend veel drinken tijdens die julifocus. Zelfs, uh, zelfs oude mensen van een jaar of tachtig tikken makkelijk uh, een halve liter bier achterover. En uh, nou ja, verder wordt er gewoon ontzettend veel gegeten. En het is eigenlijk een soort eetmarathon. En uh, nou ja. Een, het is een gezellige, het is een gezellige, gezellige bedoeling. Want na de, de shortjes de shotjes en de, en de nodige uh, snaps worden er traditionele liedjes gezongen en uh, gaan mensen nog heel de avond door. En dan heb je dus ook niet één uh, kerstlunch, maar ook meteen een aantal waarschijnlijk. Um, ja, nou de, de Denen hebben ongeveer met elk verband waarmee ze dus uh, elk, elk verband in de samenleving hebben ze wel een kerstlunch. Dus dat zijn er meestal een stuk of uh, een stuk of vijf, zes. Uh, als het. Uh, als het goed is. En meestal worden er ook een aantal maatregelen getroffen, omdat mensen dus vaak dronken uh, naar huis moeten. Zijn er zijn heel veel uh, politiecontroles om te kijken of mensen dus niet uh, drinken en autorijden En er zijn extra bussen om mensen weer veilig naar huis, uh, veilig naar huis te brengen. En, uh, en in ja. wordt, wordt dan echt kerst ook nog een beetje gevierd, of liggen alle uh, mensen dan wel een beetje met een kater op de bank? <laughs> nou, deze zit echt dus uh, ze gaan gewoon door. Ze liggen niet met de kater op de bank. Uh, ze hebben zelf nog een extra kerstavond bedacht. Namelijk de Lillejoelen Aften. En dat is de uh, kerst, uh, dat is zeg maar de avond van 23 december. Dan beginnen ze al met het uh, eten van roggebrood met haring. En uh, het drinken van s'naps. En bovendien geeft de gemiddelde Deen geeft 700 euro per persoon uit aan kerstcadeaus en kersteten. Dus er wordt zeker nog meer kerst gevierd na, uh, na alle kerstlunches. Ik uh, wens jou een, uh, een hele goede kersttijd. Een, uh... Ja. En veel plezier in het kopierhok en zo. dat doe, ja, je, dat <laughs> doe jij natuurlijk niet. Dankjewel. Hinken Stallen okay. vanuit Denemarken. Dankjewel. Doeg. Oké, okay, doei. Half tien tijd voor het nieuws, hier is Radio 1, het NOS Journaal.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 Turner, Epke, Zonderland en zwemster Ranomi, Kromo Jojo zijn op het NOS Sportgala in Den Haag uitgeroepen... tot sportman en sportvrouw van het jaar. Hongbalcoach Brian Farley kreeg de Jaap Ede prijs voor coach van het jaar. Hij leidde Oranje voor het eerst in de historie naar de wereldtitel. Het Metropoolorkest krijgt de komende drie jaar extra tijd om een zelfstandige organisatie te worden. Het orkest krijgt 11,5 miljoen euro mee en moet dan over vier jaar op eigen benen staan. Minister van Bijsterveld wilde het Metropoolorkest eerst nog een jaar subsidie geven... maar is daar onder druk van de Tweede Kamer op teruggekomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. De ene helft van de Britten vindt hem een held, de andere helft een sukkel... De Britse premier David Cameron die heeft in ieder geval heel wat teweeggebracht met zijn veto tegen het nieuwe EU-verdrag. Vandaag moest hij in het Britse Lagerhuis tekst en uitleg geven over zijn beslissing. The choice was a treaty without proper safeguards or no treaty. And the right answer was no treaty. Michiel Willems is onze man in Londen. Ja, no treaty, geen verdrag, zei hij. Um, hij had het zwaar vandaag, hè, Cameron? Hij had het heel erg zwaar. Hij lag inderdaad ontzettend onder vuur. Hij zit namelijk ook in een heel lastig pakket. Enerzijds is het zijn eigen partij, uh, die ondanks dat ze uh, zijn beslissing afgelopen vrijdag omdat het verdrag te veto uh, aanmoedigt en, en goedkeurt, vinden ze dat hij eigenlijk niet ver genoeg gegaan is. Daartegenover heb je natuurlijk Labour en zijn eigen Liberal Democrats uh, partij, die uh, in de regering van Cameron zit. En die vinden dat hij echt iets vreselijks heeft gedaan. Ja, ja en de klek, de, uh, de vicepremier en de leider van de Lib Dems, die uh, was er niet eens bij. Nee, die was er niet bij. Die heeft wel openlijk in de pers gezegd, dit was een bad deal for Britain. Dus dit was een uh, slechte zaak voor Britain. En uh, uh, ja, vandaag uh, heeft hij gezegd: nee, ik ben er niet bij. Want anders dan brengt het veel te veel afleiding. En ik denk dat ze, uiteraard, hebben ze dat van tevoren besproken en gedacht van: nou, als we dat gaan doen. En als mensen Kleg vragen gaan stellen, dan wordt er uh, een uh, scheur in de regering wel heel duidelijk. Ja, want het is natuurlijk zijn, zijn coalitiepartij. Maar Kleg staat eigenlijk lijnrecht tegenover Kermen. En dat wilden ze voorkomen dat dat uitgespeeld werd, denk ik. Ja, de Liberal Democrats zijn van oudsher de meest pro-Europa-partij in Groot-Brittannië. Dus uh, ja, wat. Dat betreft, die vinden het echt uh, iets vreselijks wat er is gebeurd. Ja. Um, even naar uh, oppositieleider Ed Miliband. Die was er wel en die was heel fel tegen de Britse premier. Luister even mee. He has given up our seat at the table. He has exposed, not protected British business. And he has come back with a bad deal for Britain. Yes! Ja. Heer, heer. Nou ja, forse kritiek, hè, een slechte deal. Doet die kritiek hem eigenlijk iets, Carmen? Um, nou ja, wat dat betreft vanuit uh, Millebens mond helemaal niet. Dat is natuurlijk de oppositieleider. Uh, dat laat hij over zich heen komen. Maar wel uh, vanuit Nick Kleck en de Liberal Democrats partij. Want als die partij zich uit de regering terugtrekt, dan heeft hij geen regering meer. En natuurlijk is Cameron wel uh, gevoelig voor uh, alle kritiek die hij nu over zich heen krijgt. Want hij wordt afgeschilderd als een zwak leider iemand die een hele slechte zaken heeft uh, heeft uh, of is meegestemd ja. met iets heel slechts en, uh, en dus het wordt wel afgeschilderd als uh, ja Cameron wat heb je daar gedaan je bent eigenlijk gewoon belachelijk gemaakt door de Duitsers en de Fransen ja. ja dus wat je zegt van die Millie bent trekt zich niet zoveel aan van Nick Kleck natuurlijk wel wat wat is nou dan de kans dat dat de liberal democrats zeggen ja sorry dit is echt zo'n slecht resultaat hier kunnen we niet meer leven de groeten en uh, we blazen de regering op. Nou ja, ze zijn natuurlijk heel bang dat ze nu op een zijspoor worden gezet in Europa. En uh, ze zijn heel bang hier voor uh, commissaris uh, Michel Barnier, een Fransman benen. Want als die straks met nieuwe European directives, hè, van die nieuwe Europene uh, richtlijnen komt... Uh, die allerlei nieuwe regels op de city van Londen gaat instellen... bijvoorbeeld zo'n tax waar ze het over hadden... Uh, dan kan dat de, de financiële sector hier in Groot-Brittannië... toch een heel belangrijk deel van het nationaal inkomen kan daardoor heel erg beschadigd worden. Nou, op het moment dat dat gebeurt, zullen de kiezers dat zeker afstraffen. En dan is voor Nick Kleck natuurlijk nu uh, afwegen... wanneer het juiste moment is om zich daar nog van te kunnen distancieren. Dus hij, hij zit eigenlijk nu over na te denken... ik moet op het juiste moment de stekker eruit trekken... want anders dan krijgen we straks een enorme laboroverwinning. Hmm. Even, even tot slot nog, Michiel. Um, de, de, de doorsnee Brit, als je daarvan kan spreken, wat vindt hij er nou eigenlijk van? ...naar die zucht en die zegt eigenlijk twee dingen... ...van God... Uh, zoals gewoonlijk in Europa is er weer eigenlijk niks besloten. Alleen het besluit is genomen dat ze over een verdrag binnen een verdrag gaan praten. Nou, we zullen maar eens zien hoe lang dat gaat duren. En anderzijds zeggen heel veel Britten, hadden we nou Margaret Thatcher nog maar. Want dan was Sarkozy of dan was Merkel echt geen partij voor haar geweest. En die, uh, die had wel geweten hoe ze die uh, Europeanen moesten aanpakken. <hums> nou, uh, helaas zit Thatcher uh, zwaar dement in een bejaarde huis in Zuid-Londen. Dus het is nu Cameron waar ze het mee moeten doen. En die komt er nou deze week echt niet beter uit. Goed, duidelijk verhaal. Michiel Willems vanuit Londen, dankjewel. Jo, graag gedaan. Hoor. Ja, iets heel anders. Het begon als een, als een grapje. Irene Hoek, die wilde voor haar dertigste verjaardag nog een keer iets geks doen. Ze stuurde wat foto's naar de Playboy. En, niet zonder succes, vorig jaar werd ze Playmate van het jaar in Nederland. En nu is ze in de running om ook in Duitsland Playmate van het jaar te worden. Irene, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is een, een behoorlijk uit handgelopen rapje geworden, uh, ja een behoorlijke uit de hand gelopen grapje inderdaad ja. of ben je <laughs> maar wel succesvol nou behoorlijk ja of, of ben je inmiddels uh, officieel uh, model uh, nou ja officieel wanneer is het officieel uh, ja, ik heb wel mijn eigen drijf, in doe heel wat modellenklussen dus uh, ja zo zou je het wel kunnen noemen uh, inmiddels en uh, niet alleen vorig jaar dus uh, playmate van het jaar geworden maar dat betekende ook dat je naar de Playboy Mansion mocht met Hugh Hefner ja, ja nou dat klopt. ja goh hoe was dat vast vast nou, bijzonder ja, dat was wel heel erg bijzonder. Het was echt uh, ja, sowieso het idee al dat je daar naartoe mag gaan. Dat is al uh, echt heel bijzonder, want niet uh, alle playmates mogen daar zomaar naartoe. Dus uh, ja, dat was de prijs die ik gewonnen had, uh, omdat playmate van het jaar was geworden. Nou, ik kan je wel echt vertellen, het was een onvergetelijke avond. Zeker. Want? <laughs> want? Het was Tom. Ja, nou ja, het was, uh, sowieso, uh, uh, je ziet dat altijd uh, hè, of in blaadjes op de, of op de televisie en dan denk je, nou god, uh, hè, dat is echt iets heel groot. En dan ben je daar ook echt. En dan zie je het huis en dan zie je de hele aankleding en alle mensen. En uh, ja, de, het was de Halloween party. dus iedereen was ook verkleed. En uh, ja, het was gewoon één groot feest. Het was dus echt gaaf om mee te maken. En Joe is gewoon echt een heel klein, schattig oud mannetje. Ja, nou, ik heb hem dus eigenlijk niet gezien. Ik oh. weet wel dat hij uh, daar was, maar uh, hij is er volgens mij maar, maar heel eventjes uh, geweest. Mm. En uh, hij had heel veel uh, bodyguards om zich heen en uh, heel veel uh, bunnies. Dus uh, ja, ik, ik heb hem eigenlijk niet eens gezien die avond. Nou goed, toch uh, grappig dat je daar was. Um, inmiddels word je dus misschien ook playmate van het jaar in Duitsland. En het mooie ja. is, je bent eigenlijk voor, in ieder geval voor een blootmodel, ben je bijna bejaard. Ja, zo zou je het wel kunnen doen inderdaad. Ja. je ja, ja, hoe oud ben je ja. inmiddels? 30? Ja, ik ben 30. Het staat verkeerd in de Duitse Playboy helaas. Daar staat 31, maar ah. ik ben 30 geworden dit jaar. Maar ja, dat, dat vinden ze, ik ben je nog goed genoeg. Ja, nou ja, ik heb het voordeel dat ik er nog wel redelijk jong uitzie, <laughs> Maar de andere meiden zijn inderdaad allemaal in de 20 of begin 20. Dus ik ben behoorlijk oud voor, uh, voor een Playboy-model. Ja, ja. En voor al die luisteraars die denken, ja, zo'n zo zo oud lekker wijf die willen we toch even bekijken. Nou, dan zetten we nu wat foto's op onze Twitter. Uh, BNN Today, nou, je bent prachtig. Ik heb je toen hier in de studio gehad. Uh, ja. Ja, je bent, ja. ja, ik kan niet anders zeggen. Anders was je ook Dankjewel. geen Playmate van Dankjewel. het jaar geworden. Dankjewel. En uh, nou, Dankjewel. succes. Uh, wanneer Dankjewel. weet je of je daar de Playmate van het jaar bent in Duitsland? Nou, dat weet ik nog niet. Uh, volgens mij zal uh, eind maart uh, de uitslag bekend worden. Maar er kan dus volop gestemd worden nog. Dus mm -hmm. alle Nederlanders stemmen voor Holland. En dan, uh, ja, dan hoop ik daar Playwit van het jaar te worden ook. Irene Hoek, dankjewel. Succes. Dankjewel. It's burning deep inside Like gasoline on fire running wild No more fear Wim Temptation akoestische versie van Faster. Zometeen na tien uur. Dan hoor je NOS langs de lijn collega's vanuit Den Haag live vanaf het sportgala. We hebben natuurlijk al wat winnaars voorbij horen komen. Edwin Cornelis, zijn er nog prijzen uitgereikt? Ja, we hebben het talent van het jaar gehad. Die raad jij natuurlijk zo, hè? nou, nou dat was uh, Bob. Uh... <lacht> nee, geen idee. Daphne Schipperzetze, ze is een uh, atlete. En ze verraste dit jaar bij het WK door een negende te worden op de 200 meter. Dat was een hele knappe prestatie. En dat leverde dus deze aanmoedigingsprijs op uh, voor haar. Dus dat is uh, de voorlaatste prijs die we vandaag uitgereikt hebben zien uh, worden. Uh, wat we nog gaan krijgen, dat is de sportploeg van het jaar. Met natuurlijk die honkbalploeg als de torenhoge favorieten. Ja, dat lijkt me ook, ja. Hey, en uh, Epke Zonderland, die heeft net zijn speech gehouden. Hè? Hoe, hoe deed hij? Ja. Hoe reageerde die? Hij, hij maakte op mij de indruk dat hij toch wel verrast was... dat hij sportman van het jaar opnieuw was geworden. Want voor hem is het voor de tweede keer in zijn carrière. Nou ja, dat is een ongekende luxe en zeker voor een turner uit Nederland. Hè, want dat is dan niet echt een tak van sport waar we altijd heel erg in uitgeblonken hebben. Ik geef wel aan wat een, ja, een grote in zijn sport Epke Zonderland is. En wat het eigenlijk ook wel aangeeft is uh, hoezeer het hem gegund wordt door collega-sporters. En dat doet hem denk ik ook met name heel erg goed. Dat hij dus voor de tweede keer uh, die bokaal mee naar huis mag nemen. En dat terwijl eigenlijk iedereen die beeld nog voor oog heeft van het WK in oktober, waar hij eigenlijk teleurstelde door vijfde te worden. Dus je zou zeggen het was eigenlijk helemaal niet zo'n goed seizoen voor Epke Zonderland, maar dan zouden we haast vergeten dat hij uh, wel Europees kampioen werd voor het eerst in zijn carrière. Dus nou, daar wordt hij dan toch wel weer uh, mee uh, beloond. Ja. Maar hij maakte met name een, een verraste indruk en hij maakte ook wel de indruk dat hij er heel blij mee was. Iets wat je, vond ik, niet echt kon zeggen van uh, Edwin van der Sar. Nee, dat die, uh, hoorde ik net. hij ja. zijn kreeg. Ja, ongelooflijk ja, maar zeg. van een is dat. Van binnen uh, is hij Natuurlijk helemaal een en al extase, maar dat komt er gewoon niet ja, uit Ja, zou je denken? Eh, nou, ja, ik ik, hoop weet het niet. Het. ik heb altijd de indruk dat, dat, dat voetballers en zo'n gala dat dat niet echt heel erg uh, samen gaat. Dat ze altijd het idee hebben van, ja, een beetje vreemde eend in de bijt of zo. Maar ja, het is toch een prachtige prijs. Zoveel mensen zijn er niet die uh, een prijs krijgen. Edwin van der Sar dus wel. Dus ik had eigenlijk wel iets meer emotie verwacht bij uh, onze ja. voormalige doelman van Oranje. Maar, maar dat zat er niet in. Zijn vrouw keek heel blij, vond ik. Zag ik op ja, ik was wel heel blij, dus ja. dat was dan wel weer mooi. Goed, Edwin Cornelissen, dus vanaf het sportgala, dank je wel. Zometeen na tien uur veel meer reacties vanaf daar. PNN Today, Willemijn Veenhoven. Ja, in de studio. Gernie Verbee, Tweede Kamervoorzitter. Goedenavond. Goedenavond. U, u zat wel een beetje mee te luisteren net. en uh, U zat wel een beetje te, te Nou, Ik ben een aantal jaren geleden zelf bij dat gala geweest. En toen was ik woordvoerder sport voor de fractie van de Partij van de Arbeid. Ja. Dus ik heb dat feest meegemaakt. En natuurlijk ook mijn hartelijke felicitaties voor de winnaars. Het is echt een mooie prijs die je krijgt van je collega's. Dat is heel bijzonder. En was het toen ook uw ervaring dat die, die voetballers die, die, die, die zoveel emoties hebben die gewoon niet... Nou, dat, dat weet ik niet. Maar het is, het is natuurlijk wel een, echt een andere tak van sport. Hè. Betaald voetbal of... Uh, en ik meen dat toen het oranje elftal er zat... en ook dacht ik uh, een prijs kreeg... maar dat weet ik niet meer zeker. Maar het is een andere tak van sport. Goed, laten we het over, over u hebben. U bent uh, exact vijf jaar voorzitter van de Tweede Kamer. En uh, het doel is eigenlijk voor u... Het, het, de Kamer aantrekkelijker en toegankelijker te maken. En dus daar nou ja, hebben we de laatste tijd veel van gezien. U pleit uh, voor meer lager opgeleide in de Kamer. En voor een vragenuurtje dat echt ergens over gaat...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 beslissingen van de voorzitter. Dit is toch wel een van de mooie dingen van uw baan, denk ik. Hè? Eigenlijk niet, nee, nee, want deze macht die u heeft, nee, dat vind ik. Dat vind ik eigenlijk juist vervelend omdat iedereen hoort te weten hoe het, uh, hoe het geregeld is. En ik wil het liefst zo onzichtbaar mogelijk zijn in het bad. Maar denkt u niet af en toe als u dat knopje indrukt... Ha, Nu druk ik je weg, nee, nu, nee, nee, eigenlijk nee, niet. nee, nee. Ik vind, ik vind iedere interventie uh, vervelend, ja. Ja. maar u doet het wel. Dat is wel wat wordt wel eens van u gezegd dat u een beetje slap bent. En uh, of in ieder geval, dat was natuurlijk het voorbeeld toen met doe eens even normaal, man. Had u dan werd er gezegd, had u wel wat eerder mogen ingaan. Nog sneller, ja. Nog sneller, ja, ja, ja, maar als je dan ja, ja. dit hoort denk: denkt... nou, mevrouw Verbeet zit er ook wel bovenop. Nee, het is natuurlijk wel zo dat je, dat je met fractievoorzitters... nog wel iets anders omgaat dan uh, met uh, de, de andere... Uh, met de gewone uh, Kamerleden? Uh, ja, dat, ja? Is, dat, is, dat is absoluut zo. Daar dat kan is ook je meer zo. permitteren bij gewone Kamerleden? Nou, dat gaat niet op wat ik me kan permitteren... maar dat uh, hangt natuurlijk voor degene die een debat voeren heel veel van af. En dat geldt zeker voor fractievoorzitters. En dan is het mooi als je zo min mogelijk zelf uh, in beeld komt... En ja, dit, dit ontglipte volgens mij beiden. En ik heb misschien vanaf die stoel iets meer begrip... voor het feit dat beiden dan meegenomen worden... door nou ja, de hitte van het debat en de opwinding. En dan denk ik, nou, eens even kijken of ze het zelf kunnen redden. En als het niet... Een, een, een, een, een, na nou, één hm. minuut denk ik, maar dat duurt dan inderdaad lang. Dan zeg ik heren, heren en dan ja. moeten ze stoppen. En dan stoppen ze ook meteen. En, en in dit geval dat we net hoorden, zo'n Halsema, komt hij dan achteraf even naar u? en dan zeg ik, Ja, sorry Gerdy, maar dat is altijd uh... zo. En dat geldt voor mevrouw Agema en dat geldt voor uh, eigenlijk iedereen. Dat je zo gauw mogelijk weer, uh, uh, nou ja... Uh, de, de, de relatie normaal wil maken, wil herstellen. Dus dan komen ze echt even een excuses aanbieden. Nou, ja, wat excuus, dat hoeft voor mij helemaal niet. Maar gewoon even zeggen, nou, dat moeten we volgende keer niet weer zo doen. Ja. Hè? ja. Nee, je, weet je, wij zijn volwassen mensen. En ik ben net zo lid van de Kamer als zij zijn. Dus ik begrijp ook heel goed wat er gebeurt. Ik ben, geen, uh, ik ben hun baas niet. Nou ja, zekere zin, een klein beetje. Ja, u bent voorzitter. Door ja, hen gekozen. Hè? Ja. Dat ook nog. Laten we het even over hebben. Um, dat u, u bent hard bezig eigenlijk de Kamer een beetje aan het op, uh, op te schudden. En een van uw paradepaartjes is het vragenuurtje. Afgelopen dinsdag, mooi voorbeeld, vond u de vragen... een absoluut dieptepunt qua creativiteit. 18 Kamerleden hadden een vraag aangemeld. 15 werden door u zonder pardon teruggestuurd. Uh, waaronder de vraag van CDA Kathleen Verrier. Uh, die wilde de minister iets vragen over een onderwerp uit het Jeugdjournaal. Namelijk de dreigende sluiting van een Jena-plant school in Maarsen. Wat denkt u dan als u zo'n vraag voor uw neus krijgt? Nou, kijk, wij proberen het altijd een beetje algemeen te houden. En individuele gevallen bij voorkeur niet. En dat komt wel voor dat het er wel over gaat, over een individueel geval. Maar dan zijn het debatten. En daar kan ik de inhoud niet van uh, voorspellen. Dus dat, dat gebeurt dan wel eens. Maar bij vragen uh, heb ik, heb ik een, een, krijg ik advies van de medewerkers van de Kamer. Mm -hmm. En die schrijven precies, uh, is dit toelaatbaar of niet? En ik volg eigenlijk vrijwel altijd de adviezen. Maar denkt u dan ook een beetje van... ja? Als, als ik dit ga toelaten, dan, dan, dan gaan de mensen weer zeggen van... Uh, hallo, gaat het daarover in Den Haag? En dan, nou ja, en dan je verliezen ze ja. vertrouwen in Den Haag. Ja, nou ja, en je moet er ook wel op, op letten dat je de vragen die je doorlaat... Dat, dat de Kamer daar ook echt iets over te zeggen heeft. Of dat de minister daar echt iets over te zeggen heeft. Want vaak ligt iets op het terrein van de burgemeester... of van een, van een school, een individuele school. Ja. En dan gaan wij er niet over. En dan moet je zo'n vraag ook eigenlijk niet toelaten. Maar denkt u dan op dat moment van... Nou, mevrouw Verjee, hallo, u loopt al zo lang mee. Dat had u toch al moeten weten? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, ik denk mensen doen ontzettend hun best om, uh, om vragen in te dienen. En ik denk ja, dat ze dat. Enorm hun best, omdat ze weten die, die, dit is het uurtje dat ik kan scoren. Live op televisie. Lekker makkelijk. N nou, lekker makkelijk. Je bent, je bent Fox vertegenwoordiger. Dus, dus niet de bedoeling dat je geheim houdt wat je doet, hè. Dus het is, is je nee, plicht om naar ook je wel kiezers dat, toe dat, uh, dat zo gebeurt, dat, dat er hele. Uh, ja, is toch niks mis mee? Voor de hand liggende vragen waar ze, waar ze mooi mee in beeld kunnen komen, die worden gesteld. Nee, je, nee dat, vind ik, dat vind ik te negatief. Mensen stellen vragen over onderwerpen waar de burger zich druk om maakt. Want anders zou de krant het niet meer volstaan. En het is vrijwel altijd zo dat men verwijst naar iets wat men op televisie gezien heeft, ja. of in de krant gelezen heeft, of op de radio gehoord heeft, of ja. jeugd gezien heeft. Dus men men vindt dat een echt een kwestie. En het is natuurlijk voor zo'n school ook hartstikke belangrijk. Maar het is helaas geen punt voor de Kamer. Nee, dus dan, bent u, dan zit u dan weer even bovenop. En ja. dan zegt u, helaas, ik stuur de lekker 15 terug. Zo gaat dat nee, dan? Nee, want ik, de enige reden dat ik het zei... en achteraf denken we, had ik dat nou moeten doen. Maar ik denk, mensen zitten thuis, weten... het vraaguur is veranderd, dat hoop ik althans. Ja. We hebben nu geen vier, maar zes vragen tegenwoordig. Het gaat en dan krijgen ze er maar drie. Ja. Dus dan denk ik, ja, dan moet ik nog uitleggen... waarom we er maar drie hebben. Even ook nog laatst uw, natuurlijk uw pleidooi voor meer lager opgeleiden. Um, um, dat zei, dit zei u erover in de wereldwijd door. Het is mooi, vind ik, als de Kamer zo'n zo groot mogelijke variatie toont. Uh, en wij vinden het ook niet meer normaal dat vrouwen door mannen vertegenwoordigd worden. Uh -huh. Maar waarom is het dan wel normaal dat mensen met een beroepsopleiding... altijd vertegenwoordigd worden door mensen met een universitaire opleiding? Ja, dat, dat zei u. Nou, we gaan hier niet hele discussie over doen, nee, want die nee, nee. is al heel erg groot gevoerd. Um, maar in ieder geval zorgt het voor aardig wat ophef. Um, onder andere een fragmentje van het Radio 1-programma Avondspits van Joost Eertmans. Daar belden wat mensen in. Het behoort geen afspiegeling van de maatschappij. Het zijn maar de vertegenwoordiging van de maatschappij. Waarbij we, zoals je zelf laag intelligente mensen nee. nodig hebben. die voor het land het beste doen. voor het land goed vooruit gaat. En daar hebben we geen mensen nodig die puur op gevoel en op. Uh, ...populistische standpunten daarvoor door kunnen gaan. Ik vind uh, het wordt anders veel te populistisch... ...en uh, ik ben er helemaal voor dat uh, hoogopgeleide de, de politiek ook blijven voeren. Ja, er was veel commentaar. Ik heb veel, veel commentaar gelezen. Eh, ben ik dan benieuwd. U heeft het natuurlijk bedacht en heeft u dat gezegd... ...en heeft u het van tevoren misschien met mensen over gehad. En dan leest u de volgende dag, slaat u uw krant open, al dat commentaar... Wat denkt u dan? Denkt u nou, aan ja, potvertooi, Is dat een beetje verkeerd geland, dit plannetje? Nee, dat denk ik helemaal niet. Want uh, gelukkig krijg ik ook heel veel brieven van mensen die, die, die juist heel erg blij zijn met het feit dat ik een keer uh, ook denk aan, aan die groep. En, uh, en mensen ergeren zich echt toch wel dat in de Kamer op meer men, denk ik nog, de manier waarop men spreekt... Dan, dan wat men zegt. Natuurlijk voelen mensen zich heus wel vertegenwoordigd... maar het is ook wel prettig als je kunt begrijpen wat daar besproken wordt. En ik heb toch altijd moeite met de één-op-één uh, één zeggen... Uh, dat een hoge opleiding betekent dat je intelligent bent en andersom... Uh, ik ken heel veel mensen zonder hoge opleiding die buitengewoon intelligent zijn. Ja. En ik ken ook mensen die een hele hoge opleiding hebben, maar moeite hebben om te functioneren als volksvertegenwoordiger. Wie, wie, wie? Nee, ik noem nooit namen. <lacht> nee. Nee, nee, nee, Maar u kent dus mensen die zijn volksvertegenwoordiger die, daar, die dat nou, echt ja, niet die, kunnen. Dat bedoelt u die, eigenlijk die, te die, die, die moeite hebben om, om uh, zeg maar echt uh, binding te maken, contact te maken ja. met. Um, met, ja, met alle groepen in de samenleving is ook niet makkelijk. Want je moet met de een op een heel andere manier contact maken dan met een ander. Maar ja, het, het veelgehoorde commentaar was van ja, als je dan iemand uit je midden kiest, hè, als je het even kleiner maakt, uit je midden kiest die jou vertegenwoordigt, dan kies je toch ja, de slimste, de welbespraakste, de beste. Want je wilt daar iemand die jou vertegenwoordigt. Die hoeft ja. niet hetzelfde te zijn als jij. En, en even afgezien van de inhoud, maar. Doet u dat iets, al het commentaar dat u dan hoort en leest? Nee, want ik, ik zeg het alleen maar om, om uh, kritiek uh, en, uh, en de discussie ook een beetje uh, te, te voeden. En ik, moet, ik schrik er wel van als mensen dan zeggen, verbeter wil tokkies, Alsof je als je geen universiteit hebt, dan dus een tokkie hebt. Dan ben ik ook een tokkie. Dus dat vind ik een Tot beetje verdoring. flauw. En het gaat er mij om, dat heb ik ook een paar keer gezegd, dat je een variatie hebt in de Kamer. Ik wil juristen, ik wil ingenieurs, ik wil een enkele arts, maar ik wil ook graag verpleegkundigen. En ik wil ook graag mensen die in de thuiszorg gewerkt hebben. En zoals u alleen maar MOA Nederlands. Alleen maar MOA Nederlands, ja. <laughs> ja. Um, uh, misschien om de politiek wat toegankelijker te maken, want dat, dat wil u wat helderder, of in ieder geval om te lachen, dan zijn die filmpjes van Lucky TV. Al ons alle bekend zijn de mooie. Of bijvoorbeeld het filmpje uit, ik weet niet of u deze kent, uit het absurde tv labprogramma de Renkema televisie, um, waarin u een halfrol vertolkt samen met staatssecretaris Fred Teven. Ja, hallo met Fred. Welke, Fred? Fred Teven. Dag, Fred, met uh, Gerdy Verbeten even. Uh, welke dag heb jij in de agenda staan? Uh, nou, ik zit even te kijken, maar volgens mij heb ik ze er allemaal in staan. Uh, oh, nou, dan is het in orde. Sorry voor het storen, hoor. Het moest even. Denk je dat je vanmiddag nog komt, even? Uh, ja, ik denk vanmiddag laat, even. Ik heb pas net verbeter. Sorry? <laughs> ik bedoel natuurlijk ontbeten. Ik maak het een grapje met je achternaam, uh, Gerdie Verbeten. Ik heb hem net verbeten. Nou. Leuk, toch? Jongens, jongens, wat flauw. Nou, eh, mensen, als je wil lachen, bel dan verder eventjes. <laughs> is leuk. Kenden jullie die? Ik heb, ja. ja, ik geloof dat ik allemaal Mensen komen mij altijd vertellen als er weer iets uh, leuks is. Dus ik denk dat ik deze ook Ik weet zeker dat ik deze al eerder gehoord heb. Ja. Ja. Is dat een goede manier om de, de politiek dichter bij de burger te brengen en andersom? Ook. Alles wat de aandacht vestigt op wat wij doen in Den Haag, vind ik mooi. En ook die filmpjes van Lucky TV, waarin Cohen volstrekt belachelijk wordt gemaakt. Ja, nou ja, kijk, wat, wat ik ook op uh, de wereld daardoor heb gezegd... is dat je wel moet oppassen, niet iedereen begrijpt dat het niet echt is. En dat ik, vind ik wel een ja, beetje Ja, dat zei luxemd. u, dat, dat zag ik. Dat geloof ik dus echt en, niet. En diezelfde avond loop ik naar beneden, de trap met af met de ouders van meisjes die gezongen hadden, weet je, in de show. Mm -hmm. Waren meisjes die prachtig... En, uh, uh, een, een zangeres uh, na konden doen. En die ouders zeiden nou, maar ik vond het wel erg wat u toen met Cohen... ik zeg, maar dat was niet echt. Of was dat niet echt? Diezelfde avond. Maar denkt u dan niet een beetje mensen zijn een beetje de... koekoek? Nee, dat denk ik helemaal niet. Nee, ik denk dat mensen zo uh, gechoqueerd zijn... door dat gelach om dat moment van, van uh, Cohen... Hmm. dat hij zegt dat hij zijn baan kwijt zou kunnen raken... Dat ze, dat ze dan al niet eens meer echt goed opletten. Dus dat ze onmiddellijk denken van... oh, hoe kan je daar nou zo om lachen? Bent u er, even kort nog, bent u er in geslaagd... in vijf jaar de, de, de Kamer er wat toegankelijker te maken, vindt u? Een beetje, jawel, op allerlei manieren. Uh, uh, iets actueler. Uh, we zijn vaak in het nieuws, maar we doen ook korte verslagen... van wat we doen uh, uh, op, uh, op onze eigen website. We zijn vriendelijker geworden, we hebben uh, wat we... Echt pas een paar maanden hebben, ook een mogelijkheid om de mensen die op bij ons bezoek komen beneden in de statenpassage een drankje te kunnen aanbieden. Dat kon nooit. En nou, dat kijk. vind ik ook hartstikke mooi. En we hebben een, ja, dit, ik vind het op allerlei manieren uh, mooier geworden. En nu gaat het nog even door. Dank u wel. Meneer, mevrouw Verbeet. Zometeen horen we nog. Willemijn Veenhoven. Ja, want ook de laatste dag uh, deze dag begint weer met het laatste woord. En dit is dan de laatste tweet. Zo noemen wij het radiotweet die mevrouw Verbeet Gerdy Verbeet hier doet en dan doet ze hem live in de studio. Ga gang. Dus vandaag op maandag, niet op dinsdag. Dit is mijn allerlaatste radiotweet. Bijna een jaar lang konden jullie op die manier... over het reilen en zeilen in de Kamer horen. Ik hoop natuurlijk wel dat jullie ons kritisch blijven volgen. Via Twitter, de televisie of het web. De meeste debatten zijn live te zien via de website. Maar je kunt ze ook terugkijken op debat gemist. Langskomen kan ook. En je kunt me altijd een vraag stellen. Info.voorzitter.tweedekamer.nl Dag. <laughs> Vooral dat dag vond ik heel mooi. <laughs> Dankjewel, mevrouw Gerry Verbeet. En dan uh, de volgende is cabaretier en presentator Jan Dino Aspraat. Ik ben, uh, dames en heren, aan het stomen nog uh, van gisteren. Twee keer carré op één dag. Samen met Ruwe Verweerdhouwer, Compromeurd, Mossel... In Carré twee keer vier zwarte knappe mannen. De laatste keer dat vier zwarte mannen op het podium stonden in Carré, werden we verkocht. Maar gisteren werden alleen maar kaarten verkocht. En heel veel. 3000 man. Dus ik ben alleen maar nu aan het opscheppen. Jawel. Maar ik ben blij. En vanavond. Luxor Rotterdam. Morgen. Rotterdam. Overmorgen Rotterdam. En weet je wat? Uitverkocht. Mag er ook een keer gezegd worden. Genieten. Lekker hè? BNM. Het Radio 1-jaaroverzicht.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 Ik zit hier op de Bahamas. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten. Ja, ze hebben mij jacht gejet. Radio 1. Ah! Het nieuws van alle kanten.